11 Uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. In België lijkt een doorbraak bereikt in de onderhandelingen over een nieuwe regering. Na anderhalf jaar formeren zijn de acht partijen het waarschijnlijk eens geworden over breekpunten, waaronder de splitsing van het tweetalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Op dit moment zou de laatste hand worden gelegd aan de teksten van het akkoord. Mogelijk gaat formateur Di Rupo vanavond nog naar koning Albert. Die kwam eerder vandaag terug van vakantie, omdat de onderhandelingen muurvast zaten. Afgelopen nacht hebben de partijen ook overlegd en na afloop was hierop pessimistisch gestemd. Het overleg van vandaag was wat hem betreft de laatste poging om eruit te komen. Als de partijen er nu inderdaad uit blijken te zijn, betekent dat nog niet dat België op korte termijn een nieuwe regering heeft. De onderhandelaars moeten het ook nog eens worden over veel andere onderwerpen, zoals de staatshervorming. De toekomst van Griekenland ligt binnen de eurozone. Dat hebben de leiders van Duitsland, Frankrijk en Griekenland gezegd na een telefonisch crisisoverleg. Tijdens het overleg is opnieuw benadrukt dat Griekenland geen steun krijgt als het zijn afspraken niet nakomt en niet verder gaat met het privatiseren van overheidsbedrijven. De Griekse premier Papandreou heeft gezegd dat zijn land alle afspraken zal nakomen. Minister De Jager gaat ook niet uit van een faillissement van Griekenland. Hij heeft de Tweede Kamer vanavond uitgelegd dat hij wel voorzorgsmaatregelen neemt. Het kabinet wil met alle scenario's rekening houden, maar De Jager ontkent dat Nederland rekent op een faillissement. Hij blijft erop hameren dat de Grieken meer zelf moeten doen om uit de crisis te komen. De Tweede Kamer wil dat De Jager alle mogelijke scenario's voor Griekenland op een rijtje zet. Ook wil De Kamer weten wat het de Nederlandse burgers gaat kosten. Het Italiaanse parlement heeft definitief ingestemd met nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Vanmiddag bleek uit een vertrouwingsstemming al in het Italiaanse lagerhuis dat er een meerderheid voor de bezuinigingsplannen zou zijn. Vorige week stemde de Senaat al in met het bezuinigingspakket van meer dan 50 miljard euro. Italië heeft een van de hoogste schuldenlasten van Europa. De schuld is 120 van het bruto binnenlands product. Met het bezuinigingspakket hoopt Italië de staatsschuld onder controle te krijgen. Voor het parlement raakten demonstranten slaags met de politie. Daarbij werd onder meer met rookbommen gegooid.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 Minister Kamp heeft laten uitrekenen wat de nieuwe pensioenafspraken betekenen voor de laagste inkomens. Als die op hun 65ste stoppen met werken, kunnen AOW'ers zonder aanvullend pensioen hun inkomensverlies beperken tot anderhalf procent per jaar. Volgens de oorspronkelijke plannen zou dat 6,5% zijn. De achteruitgang wordt vooral beperkt door een nieuwe werkbonus, die voor laagste inkomens gunstig uitpakt. De maatregelen kosten de schatkist geen extra geld... en worden onder meer bereikt ten koste van de hogere inkomens. Morgen praat de Tweede Kamer over de pensioenafspraken. De NASA heeft het ontwerp onthuld van een nieuwe grote raket. Die moet Amerikaanse astronauten ver in de ruimte brengen, onder meer naar Mars. De eerste testvlucht, nog zonder bemanning, staat gepland voor 2017. Acht jaar later zou dan de eerste bemande vlucht van de raket kunnen zijn. De ontwikkeling van de raket gaat zo'n 13 miljard euro kosten. De technologie van de nieuwe raket is grotendeels gebaseerd op die van de Space Shuttle. Volgens NASA-directeur Bolden heeft president Obama zijn organisatie uitgedaagd om groot te dromen. En dat is precies wat er nu gebeurt. Op de A4 bij de benelux tunnel is vanavond opnieuw een autoruit gesneuveld. Net als bij eerdere incidenten is de politie een onderzoek gestart in de omgeving en is een helikopter ingezet. De afgelopen maanden zijn op snelwegen tientallen ruiten gesneuveld. Onduidelijk is of er sprake is van één of meer snelwegschutters. Een Ajax heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League gelijk gespeeld. In Amsterdam bleven tegen Olympique Lyon 0-0. Beide ploegen kregen wel grote kansen. In de andere wedstrijd in de pool won Real Madrid uit met 1-0 van Dynamo Zagreb. Het weer. Vannacht in het noorden mogelijk nog een beetje regen. Morgenochtend in het noordoosten nog kans op een spat regen. Verder droog en dan wisselend zon en stapelwolken. Het wordt ongeveer 18 graden. Ook vrijdag schijnt de zon regelmatig. In het weekende wordt het wisselvallig en fris. Dit was het NOS Journaal.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 Gisteren bij het Balletgala in Amsterdam konden Ronald Plasterk en zijn vrouw niet eens nablijven voor een drankje. Want er was gedoe. Over Griekenland natuurlijk. En toen ging het gesprek opeens daarover. De meeste cultuurminnaars vonden dat alleen al het feit dat Griekenland de bakermat is van onze westerse beschaving... reden genoeg was om het erbij te houden. Maar dat argument hoor je nou nooit. Chewing on the ...van Coral. Moeten wij allemaal vrezen voor onze toekomst? Nou, volgens sommige mensen doen we er vreselijke economische scenario's op. Sjoerd van Keulen bijvoorbeeld, ex-topman van SNS Reaal... ...en voorzitter van Holland Financial Center... ...die eh, denkt dat als Griekenland uit de euro zou worden gezet... ...en daar wordt steeds meer openlijk over gespeculeerd. Al wordt het dan ook weer... Uh, gezegd, nee, het gaat niet gebeuren. Nou ja, fijn. Uh, daar gaan we het over hebben, ook met Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten. En daarvoor horen we van Wilma Borgman uit Den Haag... wat daar allemaal voor zenuwachtig gedoe plaatsvindt. En dan ook nog iets luchtigs. Nou ja... Eigenlijk is het ook Tobbe met Wim de Jong. Die kent u misschien als columnist uit de Volkskrant. Die zit al acht jaar in een midlife-crisis. Volgens hem een zwaar onderschat probleem bij mannen. En nu is zijn vrouw ook nog weggelopen. Gelukkig schrijft hij het allemaal wel leuk op. Zometeen ga ik met hem praten. En er is live muziek. Roos Rebergen heeft met haar band Roosbeef een nieuw album uitgebracht omdat ik dat wil. Ze speelt er live twee nummers van. En ik spreek haar natuurlijk ook even kort. Maar eerst maar is het nieuws van vandaag. Woensdag 14 september. Een opmerkelijke gebeurtenis vanmiddag in het parlement. Geert Wilders, die de steun kreeg van de hele Kamer. Hij had het kabinet gevraagd open kaart te spelen. over de Griekse reddingsoperatie. Dus ik wil wel eens gewoon objectief een eerlijk verhaal zien. van alle scenario's die er nu zijn. Wachten kan niet meer. En ik vind het heel belangrijk dat het ook publiek wordt. Zelfs vijand PvdA was het eens met de PVV-leider. Ik vind het ook uh, een teken van uh, zelfinzicht bij Wilders... dat hij nu voor het eerst zich kennelijk gaat realiseren... dat het stoppen van de steun aan Griekenland ook kosten met zich mee kan brengen. Maar belangrijker, de PvdA en de SP hebben openlijk kritiek... over hoe de Europese leiders de financiële crisis moeten bestrijden. Ze maken er een puinhoop van volgens SP-Kamerlid Irgang... De aanpak was bedoeld om de problemen in Griekenland op te lossen. In de plaats daarvan is Griekenland alleen maar in een steeds diepere crisis gekomen. Liet minister De Jager gisteren nog doorschemeren... dat er wel degelijk rekening werd gehouden met een Griekse financiële teleurgang. Vandaag was hij wat voorzichtiger. Ik doe zelf over de waarschijnlijkheid van een faillissement... van welk land dan ook, geen uitspraak. En ik doe ook niet een waardeoordeel over die wetenschappers... Of die kranten die het wel waarschijnlijk noemen. Dat ga ik ook niet doen. Dat doe ik niet. Hij wees nog maar eens fijntjes op de kosten... die dit scenario met zich mee zou brengen. De directe effecten van Nederland van een de ongeculturele default... en daarbij behoren brede smetting bedragen vele tientallen miljarden. Maar de indirecte effecten, staat dus ook in de brief... zijn nog vele malen groter. Blijdschap was er vandaag bij de nabestaanden van het bloedbad in Rawagede. Nederland is aansprakelijk gesteld voor het bloedbad dat Nederlandse militairen in 1947 in het Javaanse dorp aanrichten. Honderden mannen werden vermoord. De Nederlandse staat vond dat de zaak na 64 jaar verjaard is, maar de rechtbank wilde daar niets van weten. De belangrijkste overweging daarbij is dat die uh, executies een zeer ernstig feit zijn. En belangrijk daarbij is dat, we, uh, dat die onrechtmatigheid niet alleen uh, komt vast te zijn als je met de bril van nu terugkijkt. Maar ook dat dat destijds al zo werd gezien. De advocaat van de nabestaanden was het uiteraard eens met deze formulering. De feiten zijn weliswaar lang geleden, maar ze zijn zo ernstig. En het is zo helder wat er gebeurd is, dat je dan niet met een uh, beroep op verjaring kan komen. Een nabestaande reageerde kort maar krachtig op de uitspraak. Hun eer is hersteld door de rechtbank. Eindigen we met een zowel opmerkelijk als ook gruwelijk bericht. Op de computer van zedenverdachte Robert M. stonden niet duizenden... maar vijf maal zoveel foto's en filmpjes. Toen ik het Openbaar Ministerie de getallen hoorde opzommen... Duizelde het me even. Tans is er sprake van 46.775 aangetroffen foto's en 3.672 filmbestanden. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. en tv. Naast mij zit Trudy Vendrich, die weet al wat er morgen in de krant staat. Spits bijvoorbeeld meldt dat koper- en bronsdieven hun werkterrein hebben uitgebreid naar de Noordzee. Ze gaan op zoek naar wrakken. Bijzonder erfgoed en zeemansgraven worden daarbij niet gespaard. Afgelopen zaterdag zijn in Scheveningen wrakrovers met een boot vol metaal aangehouden. De kustwacht had ze na een tip zien dobberen boven drie Britse panzerschepen... die in de Eerste Wereldoorlog met man en muis zijn vergaan. De Rijksdienst voor cultureel erfgoed noemt de vernieling van de oude scheepswrakken een schending van oorlogsgraven maar in de praktijk komen deze zaken haast nooit voor de rechter. De aanklacht is juridisch ingewikkeld en het is moeilijk om aan bewijs te komen. Desondanks is de overheid bezig met een plan om wrakrovers te kunnen aanpakken. De eerste gedupeerde van de fraude van de deelburgse hoogleraar Stapel is bekend, schrijft het AD. De promotie van de 27-jarige Marijn Meijers is uitgesteld omdat Stapel haar begeleider was. In enkele onderzoeken gebruikte ze gegevens die door Stapel waren aangeleverd. De sociaalpsycholoog is vorige week geschorst in verband met wat inmiddels de vleesaffaire wordt genoemd. Een onderzoekscommissie gaat het proefschrift van Meijers controleren. Die commissie neemt ook onderzoeken van andere mensen onder de loep... die bij de geschorste stapel promoveerden of daarmee bezig waren. Om hoeveel mensen het gaat, kan de Universiteit van Tilburg niet zeggen. De Volkskrant buigt zich over het mysterie van de verdwenen Franse schrijver Michel Welbeck. Bizar, want in zijn laatste roman trekt een schrijver zich langzaam terug uit het leven. Die schrijver in het boek heet ook Michel Welbeck, net als de auteur. Van de echte schrijver is al maanden niets vernomen. Dat bleek maandag, toen hij in Amsterdam had moeten verschijnen voor de promotie van de Nederlandse vertaling van zijn boek. Volgens vertaler Martin Haan kan Oellebeck depressief zijn. Hij was volgens hem wel vaker een tijdje moeilijk bereikbaar. Maar Haan heeft het niet eerder meegemaakt... dat hij afspraken om een boek te promoten niet nakwam. Zowel de echte Oellebeck als de romanfiguur woont in Ierland. Maar die uit de roman verhuist op een zeker moment terug naar Frankrijk. Daar loopt het slecht met hem af. De politie vindt zijn lichaam in mootjes gehakt. Het lijken volgens de Telegraaf ordinaire plantenstengels... maar in werkelijkheid moeten ze een baanbrekend effect hebben. Het gaat over zeegras. De afgelopen dagen hebben vrijwilligers op verschillende plekken in de Waddenzee... slierten met zeegraszaad achtergelaten. Het oogt als een totaal onbelangrijk plantje, maar dat is schijn... benadrukt de Waddenvereniging. Zeegras zou een oplossing kunnen zijn voor problemen... door de snelle stijging van de zeespiegel. De stengels houden namelijk zand vast... en vormen in het wad een soort van hoogpolig tapijt... Daardoor ontstaat minder stroming en kan de bodem van het wat beter meegroeien met de stijgende waterhoogte. Maar Zeegras heeft nog een voordeel. Het is de kraamkamer van jonge visjes. En stilletjes wordt gehoopt op de komst van zeepaadjes. Het Nederlands Dagblad besteedt aandacht aan de campagne tegen ALS. Dat is een dodelijke zenuw- en spierziekte. Vanaf morgen zijn er posters en spotjes te zien... waarin inmiddels overleden ALS-patiënten oproepen om geld te geven. Het geld is bedoeld voor onderzoek om zo andere patiënten een kans te geven. De confronterende campagne was een wens van de patiënten zelf... zegt de directeur van de stichting ALS. 1500 Nederlanders lijden aan de ziekte. De gemiddelde levensverwachting is drie tot vijf jaar. Volgens de stichting weet drie kwart van de Nederlandse bevolking niets over ALS. De campagne via overleden patiënten kan confronterend zijn. Niet alleen voor nog levende patiënten, maar ook voor mensen die iemand aan de ziekte hebben verloren. Maar volgens de stichting zijn de reacties positief. Er zijn filmpjes van nog zeven andere patiënten. Als die overlijden, worden hun oproepen aan de campagne toegevoegd. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En zoals ik net al zei, uh, in de studio Roos Rebergen... die heeft een uh, nieuw album uitgebracht met Roos Bief. Ik las vandaag al een hele positieve recensie in, uh, in dit parool... dus uh, dat belooft veel goed. Uh, ze gaat twee nummers voor ons zingen en ze begint met het nummer Twijfelaar. Twijfel er ga Het is een drieën om te klappen voor je, Roos. Zometeen meteen spreek ik je. En dan ga je nog een, een, een nummer zingen van je nieuwe album. Uh, we gaan eerst naar Den Haag. Daar ging het vandaag vooral over scenario's. Waarschijnlijke scenario's, minder waarschijnlijke scenario's. Allemaal onder het kopje. Hoe moet het verder met de Griekse crisis? En hoe moet het in de binnenlandse politiek verder? Met de steun voor oplossingen voor die crisis. Want in die discussie werd vandaag... Eens te meer duidelijk hoe lastig deze kwestie is... voor het kabinet Rutte, Wilma Borgman in Den Haag. Want we hoorden al in het nieuwsoverzicht... dat Geert Wilders vandaag van het kabinet wil weten... welke scenario's er zijn en wat die gaan kosten. En wat, hij, wat, wil, wat wil hij daarmee bereiken, denk je? Nou, Mieke, de motivatie die Wilders koos vanmiddag... was in ieder geval dat hij vindt dat de burger er recht op heeft... om te weten hoeveel belastinggeld er precies gemoeid is... met het redden van Griekenland. En als we die cijfers op een rijtje hebben... dan moet er wat hem betreft trouwens ook een referendum overkomen. Maar bij die reden zei hij nog iets bij. Had het kabinet maar naar ons geluisterd... dan was dit allemaal niet zo ver gekomen. Want wij, zegt Wilders, roepen al een jaar dat Griekenland uit de euro. Moet. En als het kabinet dat gedaan had, dan had ons dat veel geld bespaard. Dus er zat ook wel iets bij van, um, heb ik het niet gezegd. Ja, een mooi profileringspuntje. Ja, natuurlijk wil hij dat gebruiken om zich te profileren... met uh, Prinsjesdag in het vooruitzicht. Alle ellende die er dan aan bezuinigingen, aan tegenvallende cijfers... over ons allemaal zal worden uitgestort. Hij wil ze gelijk halen natuurlijk, maar uh, dat kan zich ook tegen hem keren. Want wat gebeurt er als uit die berekening die het kabinet nu gaat maken... blijkt dat het veel duurder is... om om Griekenland te laten vallen, dan om nieuwe steun te geven. Staat Wilders dan open voor een ander scenario? En dat is een lastige vraag die hij volgende week veel gesteld zal horen. Ja, maar we kunnen nu al wel vaststellen... dat dit het grote thema wordt volgende week bij Prinsiedag. Ja, en het interessante van volgende week is dat je daar waarschijnlijk zal zien... dat uh, de machtsbalans in Den Haag wat aan het verschuiven is. Uh, het kabinet Rutte van Hagen zit er nu bijna een jaar. Het is veel afhankelijker van de oppositie geworden... dan iedereen een jaar geleden nog uh, uh, voor mogelijk had gehouden. Er zijn maar weinig mensen die hebben voorspeld... dat op een zo belangrijk onderwerp voor het kabinet... de steun niet bij de gedoogpartner wordt gevonden, maar, uh, maar bij de PvdA. Het lijkt wel of de PvdA de PvdA-gedoogpartner is. Nou, dat zullen we volgende week veel horen, Mieke. Uh, ook van Geert Wilders bijvoorbeeld. Die heeft er natuurlijk belang bij om afstand te creëren tot het kabinet... als het over die eurocrisis gaat. Uh, tegelijkertijd geldt datzelfde voor de PvdA. Want uh, daar willen ze ook nog steeds het liefst dat dit kabinet vertrekt. Volgende week wordt misschien een beetje een wedstrijdje... wil de echte gedoogpartner opstaan. Want we hebben er nogal wat tegenwoordig. Uh, ook de SGP bijvoorbeeld, die soms voor een meerderheid zorgt. En dus uh, ben ik vanavond maar eens aan Kees van der Staaij gaan vragen van de SGP... of dat eigenlijk erg is, al die wisselende gedoogpartners. Luister maar. Nou, je zou op het eerste gezicht denken, het is onhandig. Want als je met z'n allen uh, één duidelijk meerderheidskabinet vormt... dan ben je er veel makkelijker uit. Maar als je er, vind ik, dieper over nadenkt... dan kan je ook zeggen, het heeft juist wel voordelen... uit het oogpunt van slagvaardigheid. Stel je voor dat je het in de, in de, binnen een coalitie eens had moeten worden... over en die Kunduz-missie en de benadering van het Europa-onderwerp... Eh, en de noodzakelijke bezuinigingen. Je ziet nu dat in feite met, eh, met wisselende partners... het makkelijker is om op die onderwerpen slagvaardig eruit te komen... dan dat je met bijvoorbeeld twee of drie partijen in een kabinet... Eh, op een paar onderwerpen het eens moet worden waar het heel verschillend ligt. Dus het heeft eigenlijk wel voordelen... Ik vind dat het ook wel degelijk voordelen heeft. En dat je ook ziet uh, uh, dat op het onderwerp wat ik net noemde... Afghanistan met D66 en GroenLinks... op Europa, positie van de PvdA, weer heel belangrijk... Uh, dat het eigenlijk alle partijen in de Tweede Kamer... die zich ook redelijk opstellen... dus ook uh, meer dan in een, bij een gewoon meerheidskabinet... het ertoe kan doen wat zij naar voren brengen. Maar is dat wel duidelijk voor de kiezer? Want de ene keer... Uh, gedoogd de Partij van de Arbeid, of althans gedoogd... Uh, helpt de Partij van de Arbeid het kabinet aan de meerderheid. Aan de, de volgende keer is het de PVV. Dat is voor de kiezer toch geen touw meer om vast te knopen. Nou ja, het zo wat je eraan vast kan knopen is dat het dus een, een, een minderheidskabinet is... die niet op voorhand verzekerd is van een meerderheid in de Tweede Kamer. En dat het kabinet dus altijd zijn best moet doen om uh, zoveel mogelijk iedereen vriend te houden... en zoveel mogelijk uh, redelijke wensen in te willigen. Omdat je elke allerlei fracties wel eens nodig kan hebben in de Kamer. De oppositie is nog nooit zo machtig geweest als nu. Ja, dat is een hele, hele mooie en originele invalshoek om het ook zo eens te bekijken. Je kan als oppositiepartij natuurlijk uh, klagen van... kijk eens op allerlei onderwerpen, hebben wij niks te vertellen... want daar hebben CDA, VVD en PVV, PVV hun deal al. Je kan ook zeggen, we hebben eigenlijk als oppositie veel meer... dan bij een dichtgetimmerd meerderheidskabinet nu op onderwerpen wat voor het zeggen. Dan weliswaar niet op alle onderwerpen, maar wel op heel veel meer... dan bij de dichtgetimmerde regeerakkoorden... waar we er ook heel wat van hebben gezien in de afgelopen decennia. Ja, Kees van der Staaij, de leider van de SGP... die bekijkt het van de positieve kant. Uh, wat je daarbij natuurlijk wel moet zeggen is dat dit goed gaat... totdat aan de ene kant een partij de schroeven te veel aandraait en te hoge eisen stelt in ruil voor die steun... of aan de andere kant de gedoogpartij vindt dat er te veel wordt... tegemoetgekomen aan wat die steunpartijen willen... En dat is precies wat er nu voortdurend dreigt. Uh, zeker als het gaat om uh, meer bevoegdheden voor Europa... over het pensioenakkoord bijvoorbeeld... of over meer bezuinigingen, Mieke. Dankjewel, Wilma Borgman in, in Den Haag. Ja, het uh, blijft maar over de economie gaan. Uh, bij mij hier in de studio zit uh, Arnoud Boot... hoogleraar financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En ook nog als cer kroonlid adviseur bij de Nederlandse Bank. Nou ja, van alles. Uh, met hem ga ik uh, verder praten. En uh, ook nog met Sjoerd van Keulen. Die is commissaris van de ing groep Oud-bestuursvoorzitter van de SNS Riaal. En die zit op dit moment in de auto. Want die komt net van de voetbalwedstrijd. Dag meneer van Keulen. Dag, ja, goeia. U bent naar Ajax geweest. Ik ben naar Ajax geweest. Nou, zo erg is het dus nog niet. Uh, <laughs> Nee, sommige dingen gaan altijd... Euh, ja. dingen. Is het goed afgelopen eigenlijk met Ajax? Nee, uh, nee. Het was niet uh, nee. bij uh, Nee. Maar ik begreep dat u in een filie staat. We gaan eerst even met Arnoud Boot, en dan kom ik zo meteen bij u. Goed? Ja, e oké. Okay. Ja, uh, Arnoud Boot. Is er, er is een reden voor onvoorstelbare bezorgdheid, hoorde ik u net in de Nieuwsuur zeggen. Dat, dat wordt een heel somber gesprek. Nou ja, ja, het is soms een gesprek. De economische toestand is, is, is, is, is buitengewoon zorgelijk. En, maar ik deel ook uw zorg dat het economisch wel erg de overhand krijgt. Ja. Het leven bestaat uit, wel iets, uit iets meer dan alleen de ja. economie: voetbalwedstrijden, midlife-cruises van mannen. Ja, precies. En, uh, en, uh, en op zichzelf uh, kunnen we heel zorgelijk zijn over de economie. Maar uh, uh, de wereld vergaat niet. Hè? Dus uh, ondanks de rampscenario's die worden voorgespiegeld. Maar, maar waarom, sta, waarom is het zo zorgelijk? Uh, we hebben het heel het over Griekenland. Uh, maar we hebben het over een eurozone als geheel, uh, die problematisch is. We hebben het over, en Sjoerd uh, uh, van Keulen zal er daar ook wel iets over kunnen zeggen... we hebben het over een financiële sector, een bankiële sector... Uh, die er toch niet uh, goed, goed uitziet. We hebben het over terugvallende economische groei. Dus volgende week uh, de troonrede uh, op dinsdag. Dat wordt uh, economisch gezien een heel droevig verhaal. Ja. En dan hebben we niet alleen deze problemen hier in Europa. Uh, we hebben die ook in Amerika, precies dezelfde problemen. En uh, uiteindelijk, Nederland is heel sterk afhankelijk van export, ik noem maar even iets. Ja. En de wereld, als allerlei werelddelen in de soep liggen, ja, dan is dat, is dat economisch gezien van Nederland uh, gewoon heel slecht. Ja. Uh, u sprak van een blunder hè, door uh, minister De Jager. En over politici die het vuurtje verder aanwakkeren in plaats van het te blussen. Wat zou er dan wel gezegd, gezegd moeten worden? Ja, kijk, al Minder, geloof ik. <laughs> ja, kijk, als, uh, kijk dat, was het, uh, dat was het item in nieuwshuur: de, uh, uh, de vragen in nieuwshuur. Een minister van Financiën. Uh, in deze periode, die kan of achter allerlei opmerkingen van anderen aanrennen. Brugging, van de Rabo, Bolkestein, Zalm, die de ondergang van de wereld voorspelt. als, als Griekenland de euro zou verlaten. Daar kun je achteraan rennen door daar ook iets over te gaan zeggen. Of je kunt gewoon je mond dicht houden en gewoon eens even niet voor die camera komen. En uh, dat is in deze periode cruciaal, omdat de Europese regeringsleiders. Uh, dit probleem met zijn zeventiende moeten oplossen. Ja. Wat is dus, uh, waar we ons gewoon, gewoon kunnen voorstellen dat het buitengewoon gewoon ingewikkeld is. En het heeft absoluut geen zin om met verschillende monden te gaan praten in de tussentijd... als je geen oplossing op tafel hebt Maar zou er nou wel of niet overlegd worden over een bankroet? Kijk, een bankroet uh, de, de klinkt als fiesment, klinkt als, uh, als een bedrijf dat gaat sluiten. Nou, Griekenland blijft natuurlijk gewoon draaien, want een land kan niet failliet gaan. Dat blijft draaien. Uh, wat, uh, waar, de, waar de discussie over gaat, is... Uh, ja, de regeringsleiders, die moeten onder ogen zien... dat Griekenland natuurlijk nooit die schuld terugbetaalt. Ja. En dat betekent dat die schuld van een heel groot deel moet worden afgewaardeerd. En nu is de vraag, als je die afwaardeert... heb je alle maatregelen genomen om te zorgen... dat anderen daardoor niet in de problemen komen? Dat moet je goed regelen. En het andere wat je moet regelen is... als je elke keer gezegd hebt... En de jager heeft dat twee weken geleden nog gezegd. Ook weer in een praatprogramma, waar hij niet moet verschijnen. Heeft hij gezegd dat Griekenland, daar gingen we geld toch steeds op verdienen. Nou, dat heeft hij twee weken en twee dagen geleden gezegd. Een kwartier lang. Nou, wat is de geloofwaardigheid van politici als ze dit soort uitspraken doen? En als die geloofwaardigheid er niet is, hoe kunnen wij er dan gerust op zijn? Dat Europa bereid is achter landen zoals Spanje en Italië te staan. En dat is waar de onrust vandaan komt. U vindt het wel een ongelofelijke klungel als ik u zou horen, de minister van Financiën. Uh, de communicatie die hij heeft gedaan over het eurodossier... En het volledig niet in de gaten hebben dat dit een groot Europees probleem is... waar je als Europese regeringsleiders uit moet komen... waar je geen dingen moet zeggen waarvan je weet dat je er een week later misschien op terug moet komen... Ja, en waar je niet op geruchten moet reageren. Ja, dat is uitermate onhandig. Dat, ik kan niet anders zeggen. Sjoerd ja. uh, van Keulen, ja. hebt u dat gehoord? Ja, dat heb ik gehoord. En wat ja. vindt u daarvan? Nou, daar ben ik wel met anderen het uh, Nog even los van deze minister, hoor. Maar uh, wat het uh, andere ministers, uh, buitenlandse ministers, doen, het, doen hetzelfde. Uh, in plaats van dat er inderdaad een, een, een, een, een bijna gesloten front zou ontstaan... waarin men eerst heel hard met elkaar uh, tot, tot afspraak probeert te komen... Is het, ontstaat telkens meer onzekerheid... Omdat uh, iemand uh, ja, uh, vindt dat hij uh, wat moet zeggen en een commentaar moet leveren. Diezelfde onzekerheid ontstaat bijvoorbeeld ook als er dan weer een stresstest is gedaan. En dan blijken weer even de Griekse of de Spaanse leningen niet te zijn meegenomen. Dat is het. Uh, uh, ik, ik, ik was de laatste paar dagen door een verkoudheid uh, even binnen. En als je dan, dan, dan uh, veel sterker nog dan normaal, dan krijg je dan die signaal, al die media-hype binnen, Al die commentaar. En, en, en stellige uitspraken die daar binnenkomen, dan bouwt allemaal aan ontzettende uh, onzekerheid en, en, en hype. En dat is echt, het gaat niet om letterlijk de, de, de politie kwalijk te nemen, maar dat is uh, wel een belangrijke oorzaak van de, van de onrust van vandaag. Ja, maar ja, je kan je toch ook niet voorstellen dat iedereen zegt: van nou, nu doen we eventjes een week lang geen enkele mededeling. Nou, dat is bijna niet meer voor te stellen. Waarom niet? Zeggen we niet een keer op uh, zeggen we er niet. Van we gaan eerst echt kijken of het eruit kunnen, kunnen komen. In, in plaats van steeds hun proefballonnetjes, uh, ook, ook het proefballonnetje van, uh, van de minister-president, is dus op zich niet op lange termijn een heel goed punt. Maar het uh, alleen maar, voedt alleen maar tot verdere, uh, ja, verdere onzekerheden en verdere discussies. Ja, uh, Arnhoud uh, zo'n faillissement. het land blijft wel bestaan. Uh, zegt u maar. Uh het, het, het, ik heb ook gelezen, het, Harald Benink zegt bijvoorbeeld... hoogleraar bankwezen, die zei vandaag... het is ook mogelijk om Griekenland gecontroleerd failliet te laten gaan. Ja, nou goed, het, het, het woord failliet moeten we gewoon niet gebruiken. Um, maar kijk, wat moeten Oost... we dan gebruiken? Wat we dan moeten gebruiken. Het is, het is herstructurering van de schuld. En het is in het geval van Benink waar die op duidt of je, of je Griekenland wel of niet in de euro moet houden. Uh, maar uh, dat, dat, zijn, dat zijn de twee, de twee aspecten waar, waar, waar hij op duidde. En uh, er is in ieder geval één, één zaak waar ik het helemaal over eens ben. Het, het is volstrekt onverantwoord... Uh, om om zon, zonder controle op de situatie te zeggen: van luister, Griekenland krijgt de volgende tranche niet. Uh, en uh, Griekenland uh, die moet maar eieren voor zijn geld kiezen. En die dondert dan uit de euro. En we zien dan wel weer. Uh, dat is volstrekt onacceptabel. Nou zijn de politici ook onvoorstelbaar naïef geweest. dat ze niet bereid zijn. Uh, eigenlijk een soort uh, handleiding te maken. voor hoe je omgaat met deze crisissituaties. En dat zijn ze nu pas heel recentelijk gaan doen. Dus je zult een hele goede handleiding moeten hebben. wil je überhaupt een scenario volgen. om Griekenland uit uit de euro te, te laten vallen. Maar dus dat je... gaat niet gebeuren? Uh, helaas uh, is de onzekerheid zo groot en de draagvlak en de padstelling discussies uh, dermate triest op dit moment... Uh, dat, uh, dat uh, mensen in het algemeen, ook financiële markten, uh, stupiditeiten niet uitsluiten. Uh, maar het zou een hele grote stupiditeit zijn om op een ongecontroleerde wijze uh, Griekenland uh, uit de euro te werken. Dat, zou, dat, zou, dat heeft allerlei schade omdat je niks hebt voorbereid op dat scenario. Uh, maar je moet eens gewoon kijken. Je moet zeggen, ik, ik zeg gewoon... Griekenland bij de euro, dat was een politieke beslissing. Daar hadden we een bepaalde visie op Europa... Hadden we. En als dat zo is... dan mag je als Europese regeringsleiders ook een beetje de hand in eigen boezem steken. Want je hebt voor de hand liggende signalen... Eh, daar heb je niet op ingespeeld voor de hand liggende problemen met Griekenland... die er ja. altijd al historisch geweest zijn, daar heb je niet op ingespeeld. En dan moet je nu kijken of je die situatie recht kan zetten. En dat betekent dat je heel veel controle moet krijgen over Griekenland. Maar dan moet je, als je die wil krijgen, moet je ze ook wel licht op het eind van de tunnel geven. Ja. En als dat de strategie is, dan is dat niet de strategie van Griekenland uit de euro zetten. Um, meneer Van Keulen, de, ja. de, de berichten zijn steeds dat Nederlandse banken... slechts een paar miljard hebben geleend aan Griekenland. En dat Nederland, stel he, dat, dat het misgaat met Griekenland... het woord faillissement, dat mag ik niet meer gebruiken... Uh, niet heel erg hoeft te, te vrezen. I, klopt dat? Ja, nou, het, uh, he, alleen over deze Griekse leningen uh, klopt dat uh, wel. Het gaat natuurlijk er altijd wel om geld, maar... Uh, dan zijn zeker de Nederlandse banken, bijvoorbeeld met de Franse banken, uh, zijn, zijn, zullen een stuk minder hard geraakt worden. Uh, maar uh, mijn zorg zou met name zijn niet zozeer die herstructurering, althans voor de Nederlandse banken. Maar de Nederlandse banken zijn nog maar net aan het opkruipen van de laatste crisis... Uh, we we zijn, zijn winst aan het maken, kapitaal aan het ophogen. Terwijl van de andere kant er talloze maatregelen zijn, zoals het nieuwe Basel III... Uh, de, de, de extra uh, kapitaaleisen waarschijnlijk voor systeembanken. Uh, dan nog de bankenbelasting en financial transaction tax. Het, uh, in Nederland het depositogarantiesysteem. Dus er komt al een heleboel op die banken af in een economie die niet groeit. In, in, in, in, in, in markten die niet groeien, waar marges nog steeds heel klein zijn. Dus de banken staan er nog altijd niet echt uh, een florisant op. Dus uh, ook zo'n afboeking A is slecht, maar B, en, en dat is een, een, een zorg die ik, die ik uh, met, met, met Arno deel, uh, als als zo'n schuldreductie niet gepaard gaat met daarna toch een, een, een zeer definitieve aanpak een, een oplossing, uh, uh, en oplossing en, en ook een, een, een, een hele duidelijke houding van de Europese landen over, over de rest van deze landen, dan, dan, uh, dan we gaan eerst, we hebben we het niet alleen over Italiaanse en Spaanse leningen. Maar dan gaan we echt, dan steven we echt af op een, uh, op een, uh, ja, een heel langlopend scenario. Kijk, kijk hier, uh, om even aan te sluiten, uh, uh, op jouw opmerkingen. Uh, we moeten met, uh, met, met Griekenland, dan moeten we. Uh, voor een groot deel een politieke keuze maken. Het is een politieke keuze en een politieke inschatting uh, hoe je dat land denkt in de vaart der volkeren mee te krijgen. Uh, en daar en en zul je maatregelen moeten kunnen nemen. Uh, als je daar geen enkele hoop op hebt, als dat absoluut niet gaat lukken, als je daarvan overtuigd bent uh, en je hebt een grote wantrouwen naar Griekenland, als dat gaat heersen onder de bevolking en dat gaat een toenemende mate heersen en als dat gaat heersen onder politici, ja dan kom je in een soort, ja, met, met betrekking tot Griekenland kom je in een scenario dat Griekenland en wees niet bij de euro kan blijven. Ja. Uh, maar als je dat scenario bereikt. Dan nog is er een onvoorstelbare uh, uh, sterke maatregelen nodig. Om te zorgen dat, uh, dat Griekenland binnen die Europese Unie blijft. En dat, ook, al zou, uh, ook al zou het uit de euro stappen. Absoluut. absoluut. Uh, voor hetzelfde geld hadden ze in de Europese Unie gezeten. En hadden ze nooit in de euro gezeten. Want dat had natuurlijk gemoeten. Hè, met, met hindsight. Hadden ze gewoon de Europese Unie zaten ze in. Dat, er was geen enkele reden om ze daar niet in te stoppen. Er waren goede redenen voor. Uh, de euro Dat was gewoon één stap te ver. Uh, dus ze... Uh, dus, uh, ja. Zou dan terug moeten vallen op de Europese Unie. Maar terugvallen op de Europese Unie, dan moet je gewoon zorgen dat je bereid bent wel dat land te versterken. Ook binnen de Europese Unie. Dus we moeten geweldig uitkijken dat we het land niet verketteren. En dat dreigt. Want stel nou dat het toch dat bankroet uitgesproken zou worden. Wat zou je daar dan in Nederland van gaan merken? Nou, kijk, als het gecontroleerd is. En gecontroleerd betekent dat je naar landen, de andere landen als Europa. Uh, onvoorstelbaar duidelijk maakt dat je die landen steunt. Ja. Dus, dat, dus dat het nooit een, een domino-scenario is. Van nu, Europese politici, we laten Griekenland tussen aanhalingstekens vallen. We hebben altijd gezegd ja. dat we ze erbij zullen houden. En nu doen we het opeens niet. Als je dan niet heel duidelijk bent over wat je met de rest van het eurogebied doet. En daar ook vangnetten voor maakt. Eh, uh, daden bij woorden voegen. Uh, dan uh, als, je, als je dat niet zou doen dan krijg je al die problemen waar Sjoerd op wijst... dat er ongecontroleerde situatie ontstaat. Dus dat wil je absoluut niet. Dus je zult onvoorstelbaar helder moeten zijn over de rest. En, en als, je, als je dat perspectief schetst... en je ziet hoe moeilijk Europese regeringsleiders tot besluitvorming komen... dan zie je hoe gevaarlijk het is om te sturen op exit, exit van Griekenland. En dan krijg je een soort 2008-scenario. Nou ja, 2008-scenario. Eh, eh, nu, kopp nu, nu koppelen we alles aan Griekenland. Maar eh, de onvoorstelbare terugval in economische groei... die we zien, het bankair systeem... wat, wat, wat ongelooflijk onder stress staat. Sjoerd eh, heeft het, heeft het eh, redelijk, duidelijk, redelijk duidelijk beschreven. Eh, de schuldenproblemen van de verschillende landen... betekent dat we een hele stressvolle situatie hebben... zelfs als Griekenland relatief geordend blijft naar de toekomst. We zitten in een hele moeilijke situatie. Dat betekent dus ook dat het kabinet, volgende week, het kabinet volgende week zal moeten aangeven... hoe ze omgaat in Nederland met de, met, met, met de, met de, met de geweldige terugval van economische groei. Het kabinet zal, zal beleid moeten maken wat meer is dan zeggen we gaan bezuinigen. Ja, meneer Van Keulen... Ja, ik, uh, ik ondersleep, uh, uh, meneer Boots het uh, punt echt, echt uh, ten eerste, En dat is een, en overigens ook over het punt over dat verketteren van Griekenland. Dat we helaas vanaf het begin hebben gedaan. Uh, op basis van hele oude wetse noties over luie Grieken en, uh, en, en 50 jaar tot 50 jaar werken en allemaal dat soort onzin. dan speelt hier nog een, een ander punt, wat mij betreft, bij. En, en dat is er ook een zekere compassie voor. De Griek, het is niet zo gek dat die Griek ook protesteert tegen al die bezuinigingen. De gewone, ik noem het maar even Henk en Ingrid, die heeft nooit geprofiteerd van al deze woontoestanden. En vind je het gek dat die, dus, dat die te hoop loopt tegen alle bezuinigingen die boven zijn hoofd lang en voor een deel al gerealiseerd worden? Als wij hier in Nederland nog niet eens in staat zijn om het eens te worden over 66 jaar en elkaar kapot vechten over een CEO van anderhalf procent, ja of nee? Gebeuren, wat er in Nederland gaat gebeuren aan, aan, aan, ook aan politieke instabiliteit als wij echt terug moeten in een hele ongecontroleerde manier. Ja. Goed, hartelijk, uh, hartelijk dank. Short van Keulen en ook Arnaud Boot, eh, dankjewel. Het laatste woord zal er ongetwijfeld nog niet over gezegd zijn. Maar wij gaan uh, naar uh, muziek luisteren. Uh, Roos, uh, Roos Reberger zit er uh, alweer klaar. Ze heeft een nieuw uh, album uit, Omdat ik dat wil, drie jaar na grote succes. Ze, ze willen wel je hond aaien, maar niet met je praten, heette dat. Dit is een aanmerkelijk kortere titel. Roos, ik, uh, ik las dat jij en drummer Tim uh, drie maanden in een psychiatrische inrichting hebben gezeten. Waarom was dat? Nou ja, niet daarin, als, als buurman en buurvrouw. Het was, uh, ja. het was voor een project, het vijfde seizoen heet dat. En we hebben drie maanden daar gewoond, uh, in het bos. Ja. ja dan ga je ook, uh, dat nummer wat je nu gaat zingen, dat heet ook uh, in het bos. En dat heeft het dan in ieder geval opgeleverd? Ja, verder niet, heeft het weinig. Het was de bedoeling dat ik daar heel veel ging doen. Maar uh, we hebben alleen maar uh, ja, we hebben daar vrij weinig... Vrij weinig kunnen doen. Ja. Nou ja, um, nog heel even, want ik noemde hem net al, die recensie in het Parool. Die, was, die staat er, het is in ieder geval een fenomenaal, dit album van jou. Antidotum voor de uitgekoude jongetjesromantiek... die de Nederlandse popmuziek al jaren teistert. Ja, steek die maar in je zak. <laughs> Goed. Um, jij gaat zingen. Ja. Uh, in het uh, In het bos. In het bos, in het bos, waar de bomen ons benauwen. Ze sporen ons aan, ze sporen ons aan. Om iets op of iets af te bouwen. In het bos, in het bos, waar de vogels... Vergeven, we ademen in, we ademen uit en snakken naar het leven. raken. We lopen vooruit, we lopen vooruit, maar niet te ver op de zaken. In het bos, in het bos, waar je moeilijk iemand kan bereiken. We zijn op zoek naar een of van de recht. Blijf daarom goed naar de grond kijken, ja, ja, ja. Dankjewel, ja. uh, Roos, um, omdat ik dat wil heet, je nieuwe album Roos Biefje nu alleen. Maar daar zijn ook nog Tom Pintens, Reinier van der Haak, Wannes Kapelle en Tim van Oosten op te horen. Heel veel succes ermee. Dankjewel, Dankjewel uh, voor je komst. En naast mij zit een man met een middenlifecrisis. Wim de Jong, hij schrijft daar al een paar jaar over... in de Volkskrant, in het Volkskrant Magazine op zaterdag. En die columns zijn de basis voor zijn boek Oefenvijftiger... belevenissen van de man in midlife. Wim de Jong, hartelijk welkom. Hartelijk. Ik dacht, ben je er niet een beetje laat mee met die midlife-crisis? Daar moet je toch op je veertigste mee beginnen? Nou, Jij zei allereerst dat ik hem, uh, dat ik hem nog heb. Is hij nou, over? Dat ik hem, ja, ik denk wel dat hij dat over is. Um, ik weet ook niet precies of hij um, zo vroeg begon. Ik weet wel dat ik ooit tegen de klant heb gezegd... Van, nou, ik zou wel eens een column willen maken die niet zo uitgesproken is als columns altijd zijn... Mm -hmm. en vast online standpunten heeft... maar die eigenlijk um, een soort anti-columnist... en over kwetsbaarheid gaat. Van mm -hmm. Ik zou eigenlijk wel eens met mijn pootjes in de lucht willen liggen... als columnist. En he, Ik had daarvoor uh, heel lang televisierecensies geschreven. En nou ja, mijn eigen onzekerheid als, als maat nemen uh, van alle dingen. Jawel, maar je zegt, je, je zegt wel... het is het meest onderschatte mannenprobleem in de medische wetenschap. Dus het is wel serieus. Ja, dus langzaam maar zeker kwam ik erachter dat... Uh, Um, nou ja, dat, dat ik toch wel degelijk uh, serieuze dingen uh, aan den lijven en in den lijven had. En als je ermee naar de dokter ging, dan zei de dokter een vrouw, notabene, uh, van nou ja, het is een... Um, u heeft gewoon een blauwe maandag, of um, he, uh, gaat u eens een beetje hardlopen buiten en dan gaat het vanzelf wel weer over, meneer de Jong. En toen begreep ik dus dat het, en als je dan in de boekhandel gaat kijken ook, van ja, er is bijna niks uh, te vinden over um, de dingen waarmee mannen eventueel op latere leeftijd zouden kunnen komen zitten. Hele boekenkasten vol met boeken staan over vrouwen met uh, soortgelijke Precies, vrouwen problemen. Hebben een heleboel vakbladen, hè? als, als, als mm -hmm. uh, met, uh, maandbladen, uh, weekbladen. Daarin leren ze vanaf hun jeugd um, wat ze allemaal kan overkomen en hoe ze daar uh, zich tegen kunnen wapenen. En mannen hebben dat soort bladen. En, en vakliteratuur helemaal niet. Nou, je beschrijft in je boekje dat er wel wat is, maar mm -hmm. dat stelt te weinig voor. Ja, wel wat. Hè? En, en die boekjes gaan ja. dan over van um, jij je, je hebt best wel een grote piemel. Uh, uh, meneer, dus maak je daar in ieder geval al niet druk om. Alsof mannen daarmee uh, bezig zouden zijn. Nou, ik zei net, het is allemaal kom en ik wel. Maar je schrijft het wel leuk op. Dankjewel. Uh, ze, hebben een, ze hebben een leuke toon. Misschien even uh, voor mensen die het niet kennen... Uh, even een stukje laten horen. Zodat ze een beetje een idee krijgen van hoe je dat hebt aangepakt. De tone of voice. Wat... Uh... Ja, dan moet ik even toch wat anders nemen dan uh, we hadden afgesproken. Dat maakt niet uit. Nou ja, ik schrijf een voorbeeld van... Ik weet nog dat, me, dat ik me als jonge, naïeve man ooit erg heb verbaasd... over de oprichting van een praatgroep in ons buurtcentrum... voor, zoals dat werd omschreven, vrouwen met vage gevoelens van onvrede. Ongelooflijk vond ik toen dat onbekende vrouwen bij elkaar konden gaan zitten... zonder dat ze ook maar een flauwe notie hadden van wat er moest worden besproken. Dat kon in mijn ogen alleen maar een immense oceaan... van stilte en verlegenheid opleveren. Inmiddels weet ik beter. Zo schat ik dat 90 van het telefo telefoonverkeer bij ons thuis... aan de materie is gewijd omgerekend, gauw een paar uur bellen per week. Mevrouw de Jong zal geen vriendin, zus of collega moeder teleurstellen als deze tijdens een acuut moment van vage onvrede weer eens het hart moet luchten. Ongeacht of het dag of nacht is, of ze kookt, eet, vrijt of werkt, mevrouw de Jong heeft altijd een luisterend oor paraat. Ik weet wel dat je al een poosje even niet zo lekker in je vel zit. Maar hoe gaat het dan nu met je, Marjan? Ja hoor, ik heb de tijd. Gek word je als inwonende man van. Uh, ja, maar ze, er zijn ook mensen die vinden je ja, toch een beetje een zeur. Zeker, maar goed, ik heb dus, uh, hè, wat ik al zei, ooit met mezelf en met de krant afgesproken... van nou, ik ga dit voor mezelf mm. onderzoeken... en um, ik ga met die pootjes omhoog liggen... en dan wil ik dat ook volhouden... zolang als ik denk dat het nodig is dat het uh, um, moet. En nou ja, door de jaren heen hebben zich toch, toch wel vrouwen uh, heel erg gecommitteerd aan mijn ding hoor. Hoezo? Mag ik dat zeggen? Die begrijpen dat wel. Oh, die begrijpen het wel. Ja, die begrijpen, nou, die begrijpen wel dat een kwetsbare man. rustig eens een keer de tijd voor zichzelf mag nemen. om zichzelf te onderzoeken. Ja, maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen. nou, vast, zeurpiet of sukkel. He, of niet? Het is een beetje Mieke, ja. het is een beetje. het ja, is ook een beetje. Plagen mm. van uh, hoe meer mensen er kwaad over werden, hoe leuk ik het vond. Ja, werden er veel mensen kwaad? Nou nee hoor, ik vond toch wel dat uh, acht van de tien... Het met plezier lazen. Maar was, dat, het, ja, ja. maar was het allemaal op waarheid gebaseerd? Ja, dat denk ik. Maar wel. Maar je hebt het uitvergroot. Ja, je hebt het uitvergroot van als je gaat zitten schrijven, dan merk je al snel van oké, okay, hier zou ik een grap in kunnen brengen en hier kan ik het nog wat overdrijven, maar het is in de grond allemaal waar. Nou, schrijf jij ja. uh, in het boek op, op het eind dat je vrouw weggelopen, mevrouw de jong is weggelopen. Ja, dat is heeft het... met die columns verder niks te maken. Maar dat is wel echt, dat is wel, dat klopt wel. Ja, dat is helaas uh, wel het geval. Ja. Maar had dat ook te maken met het feit dat jij steeds je, mid, je, je midlife-crisis zo breed uitsmeerde. In, in, in, nou, achteraf in, in, heb ik wel gedacht van... ik dacht Zo he, leuk was dat voor haar misschien ook niet. Nou, nee, hoor. Dat, dat had er echt niet mee te maken. Want ik denk wel dat ik haar tot mijn grootste fans mag rekenen. En nog steeds. Maar het had er wel mee te maken dat ik kreeg natuurlijk ook wel kritiek van... nou, doe wat meer met de kinderen, ga inderdaad eens wat vaker hardlopen... bedenk allerlei dingen die ook nog leuk zijn om te doen... in plaats van dat je daar in je keldertje gaat zitten tobben... Um, en ik dacht van, nou, met die column veeg ik mijn stoepje schoon. Van dan heb ik het in ieder geval mm -hmm. uitgezweet en in de krant gezet. En nou, dan klopt het verder wel. Uh, het, dan kan ik verder doen. Uh, en, en terecht dat ik, uh, nou ja, ik denk dus dat ik achteraf, dat ik me toch wel wat meer in mijn eigen midlife-crisis. of in, sowieso in de communicatie onderling had kunnen verdiepen. Uh, om een aantal dingen te voorkomen. Ja, dus dat was wel een van de redenen dat ze dacht van, ja, ik wil niet. dat mijn. Dat ik zelf ook nog eens een keer voortdurend beschreven word in al mijn... Uh... Nee hoor, oh, nee, nee. nee. Ik heb niet. haar daarin echt niet voor de voeten gelopen. Die, nee. Heb je... Uh, je die, die crisis... Zij is weg, maar doel, dat, dat, dat is natuurlijk... <clears throat> ja, ben je nu nog zieliger geworden... Nou, um, he, ze noemen zo'n scheiding of uh, zo'n verlating uh, een live event. Uh, die live event. Dat live event heb ik nu wel degelijk uh, meegemaakt. Mm -hmm. En um, alles wat ik tot dusver over mijn eigen ding heb geschreven... die midlife crisis, ja, dat is niets vergeleken bij wat me nu overkomt. Qua impact. Ja. En um, nou ja, vervolgens heb ik tegen de krant gezegd... Van ja, of ik moet stoppen met die column... Ja. of ik moet de grootste mogelijke eerlijkheid betrachten... en zeggen wat mensen overkomen en hoe zich het me aangrijpt. En um, nou ja, als het dan toch relateer aan dat ik altijd heb geprobeerd te schrijven... over wat mannen ook eens kunnen meemaken en voelen... en over hoe ze zich uh, over dingen kunnen uiten... van nou, laat ik het proberen op te schrijven... zodat mensen zich er misschien in herkennen. Ja. En ga je nu door met schrijven over wat je nu is overkomen, die scheiding? Ja, maar dan probeer ik toch wel ervoor te zorgen... dat ik niet al te veel weer naar mijn eigen navel ga zitten staren. maar ik probeer ook in kaart te brengen... wat je dan op 54-jarige leeftijd in gods hemelsnaam moet gaan doen... Als je, als je single bent van de een op de andere dag. Nou, er zijn een heleboel mensen die zich dan weer gewoon... Ben jij, op de heb jij of, <laughs> Ja, ik ben getrouwd. Oh, jammer. <laughs> hey, maar je, je hebt het boek wel opgedragen aan, aan, je, aan je vrouw. Ja, het, het, blijft, en het is een blijft de liefde van mijn leven. Dankjewel, uh, Wim de Jong. En het boek heet dus Oefen 50er, belevenissen van een man in midlife En ik wens je heel veel sterkte. Dankjewel. En we gaan namelijk nog even naar België. Uh, want sinds vanmiddag onderhandelen de acht partijen in België over een nieuw kabinet. Formateur Elio Di Rupo noemt het een ultieme poging om het eens te worden. En Joris van Poppel is correspondent in België. Is het een, nu eindelijk een doorbraak? Ja, ik heb het al heel vaak gevraagd, maar... <laughs> ze, staan ja, een maar, ja. zucht, ze staan op een zucht, een zucht van een akkoord. Uh, volgens de VRT kan het al niet meer misgaan. Er is nu vooral technisch werk aan de gang. De teksten moeten vertaald worden. Alles moet goed op papier komen. Alles moet goed worden nagelezen. De uh, je, je devil is in de detail natuurlijk in mm -hmm. dit soort uh, gevallen. Dus uh, Elio Di Rupo, de formateur. Uh, volgens de laatste berichten is hij nog heel energiek enthousiast, heeft hij de zin in om het vanavond goed af te maken? Het eerste deelakkoordje over de, uh, in de regeringsformatie. Ik, ik, ik geloof dus, het het je bijna er niet ni te veel bij voor? Ik geloof het bijna niet meer, weet je dat? Ja, het is ook moeilijk <laughs> te geloven. Na anderhalf jaar, 458 dagen, ja. uh, maar goed, het is wel een heel belangrijk akkoord. Want het is wel iets ja. dat alle Vlaamse partijen eisen. Goed, dat brussel halle Er was altijd de eeuwens struikelblok, die is kennelijk genomen. Ja, die is, uh, dat, nee. dat ziet er wel naar uit. Uh, en, en, en daarnaast nog een paar andere staatsrechtelijke zaken. Daar, dat behelst dit, dit akkoord. De Senaat wordt afgeschaft bijvoorbeeld in België. De, tenminste, de directe verkiezing voor de Senaat. Dat wordt een soort ontmoetingsplek voor de gewesten van Vlaanderen en Wallonië. Nee. Die kunnen daar uh, uh, gewestelijke parlementariërs naar afvaardigen. Um, er wordt iets geregeld voor de burgemeesters in dorpen op de taalgrens. Echt puur staatsrechtelijke kwesties die, die eerst opgelost moesten worden voordat de rest allemaal kwam. Want nou ja, de regering zal hier niet voor morgen zijn. Al heeft de VRT aangekondigd dat er morgenochtend om zeven uur een extra journaal is. Dus daar okay. zal ik ook zeker naar kijken. Misschien dat ze ja. toch nog, nog net iets meer te melden hebben. Dankjewel. Joris van Poppel met de doorbraak in, in uh, België. Um, zometeen kunt u nog luisteren naar Kazeluna. Uh, en morgen zit op deze stoel Chris Keijnen. Wens u nog een goede nacht. En een laatste glas in steen. De kop van Hans-Erik Wennerstreum. Als je deze opdracht met succes volbrengt, levert ik je het bewijs dat Wennerstreum inderdaad een oplichter is. Millennium, mannen die vrouwen haten. Zometeen.